Het is twee uur s'nachts in café Moeke de Bruin, als Jeroen de Jonge een vriendin van vroeger tegenkomt. Heb je nog een uh, relatie met, uh, de, met de voorzitter gehad? Ik heb geen idee wie de voorzitter is. Nee, dan ben ik je terug. Oh. Nou, volgens mij heb ik geen relatie met jou gehad. Oké, okay, oké. Okay. Vind je dat ook jammer? Had je, had je dat graag willen hebben? Nee. Zo, nou, dan weten we dat ook weer. Nee, maar goed. Ja, domme. Jeroen de Jonge is veeteler en tevens voorzitter van de kleinste voetbalvereniging van Nederland. V.V. Gersloot. De club heeft maar één elftal en over een paar uur moeten ze voetballen tegen Emmeloord. Maar het halve elftal zit nog in de kroeg. Voor V.V. Gersloot is dat een normale voorbereiding op een belangrijke wedstrijd vertellen de andere spelers. We hebben wel een slechtere voorbereiding gehad. Dus dit valt nog wat mee. Nog meer bier bedoel je? Ja. Ja. Toen ja. Jongen, Toen waren, ja. Toen waren we dan niet grijs, tenminste ik het niet. Maar je <laughs> bent een flauw dus uh, tijdens het spelen. Nou, dat valt wel mee. Dan uh, waren we tijdens het spelen weer fit. Ja, kom weer fit het veld af. Dan gaat de alcohol langzaam uit. Ja. Ja, zo is het. Zo, zo, werkte het voorheen, zo werkte het voorheen wel, ja. Het is gewoon van, ja. je ja. begint meer, je eindigt min, maar de derde helft dan wat een beetje verder. En dan, ja. En dan moeten veel spelers ook nog eens melken voor de wedstrijd. Jeroen stond zelf ook al om half zes in de melkput om 240 koeien te melken. Dus hij weet waarover hij praat. Boeren, jongens, die we allemaal met overal de melkput en lopen hierheen de spullen aan en voetballen. Ja, dat is met Dix ja. en dat he, en uh, Lammert. Lammert. Jan en Jeroen. En Jan en Jeroen, ja. Het is nu tien uur. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Maar van Dieks, Lammers, Jan of Jeroen geen spoor. De captain is er ook niet. En toch lijkt niemand zich zorgen te maken. Dus we moeten het even uh, zelf regelen vandaag. Ja, Maar je doet nog geen tactische bespreking of zo? <laughs> We zetten ze te plek en dan moeten ze het zelf maar doen. Ja, zo had ik dat hier. Maar het valt me ook op dat het nu al tien uur is, maar het is nog niet begonnen. Nee, maar nou, het, het komt hier niet op vijf minuten aan. hoor. Nee, nee. rurale rust. Ja. ja. <laughs> het is altijd improviseren bij VV Gersloot. Het dorp heeft slechts tachtig huishoudens en voor de helft zijn dat ouderen. De oplossing is simpel, vertelt nalkrijder Siep Heida. Kijk, ik ben een 48, maar he, we hebben hier ook wel een speler gehad, die was 72. Geert raak, ja, geert ja. raak. Dus, dus, maar... We één voordeel, we zitten altijd in het eerste. Dan heb je met een kleine vereniging. Ja, en ja. dat is het hoogste elftal. Het hoogste elftal, ja, ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. He, maar ja, de voetbal tegen Nieuwe Schoot 6 en het een, ja, reed Zwart en dat soort elftalen allemaal. Het is nu al kwart over tien. Emmeloord staat speelklaar op het veld, maar nog steeds maakt niemand aanstalten bij Gersloot. Het elftal is nog niet compleet. Een van de beste spelers, die eigenlijk was gekomen om aan te moedigen, wordt alsnog in het tenue van Gersloot gehezen. Hij doet één helft mee. Een helft. Ja, normaal Rijtje, staat korre. hij altijd achterin. Maar wij willen hem nou een beetje voorheen hebben. Ja. Waarom? Nou, vanzelfde, dan moet hij uh, te veel werk verrichten. En dan wordt hij geblesseerd en dan zijn we hem kwijt. Uiteindelijk wordt ook nog een keeper en een grensrechter op een naastgelegen boerderij gevonden. En het spel kan beginnen. Twintig minuten te laat. Jullie zijn nog niet helemaal wakker geloof ik? Hè? Nee, ja, nou, ja. Maar we maken, tenminste veel maken we er ook niet druk om we nou verlies of winnen. Dat is... Uh... We doen het voor de lal, dus eh, ja. Het gaat niet goed. Na 10 minuten staat Gersloot al met 2-0 achter. Tegen het dertiende en laagste veteranenteam van Emmeloord. Jacques Korst, vaste supporter van Gersloot, geeft commentaar. Maar het gaat wel goed komen. Het is net de oude dieseltrekker, die komen heel langzaam op gang. Maar als ze eenmaal op gang zijn, dan is. Oh, Kijk de conditie van die mannen, hè. kijk. Maar we hebben hier straks in die kleedkamer, dus ze hebben ze ook zuurstof, hè. dus dat werkt heel goed. Daar komen ze meteen van bij. Zou het slechte resultaat te maken kunnen hebben met het feit dat het halve team vanochtend om half zes al aan de koeien stond? Kom op, weer ronddraven, kom op, actie. In de benen. Corrie, de vrouw van voorzitter Jeroen, denkt van niet. Nee, ja, kijk, ze hebben nooit anders gedaan. Hij kan het conditioneel niet meer aan. Hoeveel ze staat geen hebben. alle, Aller allerlaatste. Strak om dan. Toch onderaan. Wel. Ja. Dat, dat werkt niet demotiverend dan? Nee. Nee. Nee, die tijd hebben ze wel gehad dat demotiverend werkt. Ze we staan heel vaak onderaan namelijk. Maar dat geeft niet. Dan kunnen we er ook. Vaak wedstrijden niet doorgaan omdat er te weinig spelers zijn. Ja, dat is, dat is geloof ik wel zo. En het veld is ook niet helemaal topconditie, hè? dus als het een tijdje hebt geregend, dan is dat hier een zwembad voor. Nou, dan kun je niet voetballen in dit stukje. En Dan wordt het afgelast. Nou ja, deze scheidsrecht natuurlijk, dat is onze eigen scheidsrecht, die lasten niet zo snel af. Want voor ons is dat natuurlijk een voordeel, een zwembad hier in het midden. En als je dan naar de andere kant gaat spelen, dan komt de tegenstander daar niet snel bij in de buurt. Oei. Het meest opvallende is dat Gersloot helemaal niet ontevreden lijkt na afloop in de kleedkamer. Ja, ja. Lukt niet altijd. Die in ja, joh, ja. Ja. Nou, ja. dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat Ja. dat is dat is dat is dat is dat is 7-2, wat. nee, 6-2. 6-2, ja. Maar dat zij eerder ook in het kwartier alles weggegeven. In de eerste helft. Eerste helft. Jacob, echt maar een lullige tegenrol. En daarna, die, lui, die die ruiken wat. Dat was jammer. Na de wedstrijd komt ook scheidsrechter Jan de Jonge. ...broer van de voorzitter, even in de kleedkamer. Hij vertelt dat hij af en toe wel een oogje dichtknijpt bij het scheidsen... ...en soms wedstrijden voortijdig beëindigt om zijn club al te zware vernederingen te besparen. Hey, die jongens zeiden, hou maar op, we winnen je toch niet. En als je dat vier keer zegt... Dan houden we ook op. Ja. En dan kijk je geen KVB-protest ofzo. Nee, nee, nee. Die jongens mogen toch ophouden? Nou, nou houden we op. Kijk bij ons alle kanten op. Gersloot kan gewoon niet aan de strenge KNVB-regels voldoen. Vooral niet als er een wedstrijd op het programma staat tegen aartsrivaal en buurdorp Engwerden En Gerstloot bij hoge uitzondering voorstaat. Nee, Jan heeft toen bij Engweerden nood. Toen was het ook 2-1. Maar toen floot die één minuut van tijd, floot hij ook af. Nee, toen was het tijd. Oh, toen, toen was het tijd. Het... En toen zei Jan, tijd is tijd. En toen zei nee, nee dan moet er moeten altijd drie, vier minuten extra speeltijd bij. En vanwege wisselen en blessuren. Als je Jan die flauwkul, dan doen we niet aan tijd is tijd. En toen... Zee, toen was het eindelijk 2-1 voor ons. Want we hebben daar uiteindelijk. Vanaf 1986, volgens mij hebben wij er maar twee keer gewonnen. En dat was toen met die rol van Jeroen en met die van Pieter Riesel. En toen was het tijd, 45 tussen jouw hou op. Nou, dan heeft hij 150 man van een winnen overheen gegeven. Ze mogen er nooit, maar hij mag er ook nooit meer fluiten. Het is zwart voor het leven. Het is voetbal op zijn boerenfluitjes. Het kan allemaal bestaan, maar dat vergt wel wat rekkelijkheid. Letterlijk zelfs. Want het veld voldoet niet eens in de standaardmaten voor een voetbalveld. Vertellen Siep de melkrijder en Jan de scheidsrechter. Valt die dat niet op dat Heel Ja, nu het het zegt. Als de KNVB dit zou gaan keuren, dan zou het niet door de keuring komen. Dat weet ik niet. Het is niet groot. Hoeveel is het? Toen gesloot 1... Één... En hebben we hier wel controle uit het Leeuwarden en die ben je geweest. En die leiders zeiden, nou ja, hier kunnen we niet voetballen. Als je dit is wel veel te klein. En Albert die kwam hier overal aan en heeft kwartier met die man praten. En die man die, die, die, die, die, die kwam in de verhalen. Ja, die man dacht, ja, dit kan ik van mijn leven nooit missen. Ik moet hier wel fluiten. Dus toen ging de wedstrijd door. Maar toen de mannen op zijn er inderdaad mensen uit het Leeuwarden geweest. Dat was toen de bij. En die hebben hier gekeken, zeggen, dit kan ja niet. Maar waar moet je die meters nou weghalen? Het is niet groter. het is, niet groter. Nee, het is iets te kort en iets te smalt. Maar er komt verder eigenlijk nooit protest, vertelt supporter Korst. Zo zijn de verhoudingen niet op het Friese platteland. Nee. Nee. Protesten doen ze niet. Ja. Maar worden ook niet de KNVB-pastjes ofzo. Dat doen, dat doen. Nee. Nee, als, als je dat hier gaat controleren, komt het niet goed. Nee. Want de wordt hier en daar was een voetballer geleend van een ander team, ander clubje bijvoorbeeld, hè? Dus dat, uh... oh ja. maar dat kan hier niet jammer genoeg niet anders.